10 uur. al Megens met het NOS-journaal. Luchtvaartmaatschappij Ryanair denkt tot en met maart volgend jaar... maar de helft van het gebruikelijke aantal passagiers te zullen vervoeren. Komt een grote financiële klap aan, bleek bij de presentatie van de jaarcijfers. De verwachting is dat in april, mei en juni... een recordverlies van 200 miljoen euro wordt geleden. Twee keer zoveel als kort geleden nog werd gedacht. De bezuinigingsmaatregelen die genomen zijn, hebben effect. Binnenkort wil Ryanair 3000 mensen ontslaan. In Hongkong zijn parlementariërs elkaar te lijf gegaan. Inzet van de ruzie is de benoeming van een voorzitter van een commissie die gaat over wetsvoorstellen. Leden van de pro-Chinese partij en leden van de pro-democratische partij gingen met elkaar op de vuist. Achtergrond van het conflict is de invloed die de Chinese regering uitoefent op het stadsbestuur. Vandaag is het proces begonnen tegen 15 pro-democratie activisten...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 Goedemorgen luisteraars. Excuses voor dit wat rommelige begin, de eerste twaalf minuten. Maar er was een klein technisch probleempje met de studiocomputer... die inmiddels is opgelost. Dus alle gezellige muziekjes van vanochtend staan alweer klaar. Mijn naam is Jaap Vunnekotter en ik hoop u de komende twee uur uh, te amuseren met muziek uit alle windstreken... En natuurlijk de bijdrage in het eerste uur van Jelmer Koper... met de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Zandvoort in rep en roer door alle politieke problemen op dit moment weer. Maar daar gaan we op dit moment niet te lang bij stilstaan. Let's go to San Francisco. herkenden ze natuurlijk de Flower Pot Man... met Let's Go to San Francisco. En van San Francisco naar Parijs is uh, natuurlijk wel even vliegen... maar muzikaal gezien zijn we er in no time. Joe Dassin aux Champs-Élysées.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 Soir deux inconnus Et ce matin sur l'avenue Deux amoureux, tout étourdis par la longue nuit Et de l'étoile à la concorde Un orchestre à mi cordes, Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour Oh Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Au oh, soleil sous la pluie à midi ou à minuit.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 En dat was Jeudassin au Champs-Élysées. Dan heb ik nu klaarstaan een uh, nummer van de Haarlemse vocale groep La Corda... met een nummer van Frank Boeije: Kronenburger Park... Zo sterven langzaam de stemmen van de zanggroep La Corda weg. Een uh, Israëlische klassieker door een uh, klesmerzanger Marcel Salomon. We gaan luisteren naar de oldtime time klassieker Hava Nagila. Nagila Halla, Nagila Ben is Hava, Nagila Halla, Nagila Halla, Nagila Ben is Macha Avanir and Nahabanir and Nahabanir and Nahabin is Macha Avanir and Nahabanir and Nahabin is Macha Huru Huru Akim, Urahim, Blessa Mea Hurahim, Blessa Mea Hurahim, Blessa Mea Hurahim, Blessa Mea Hurahim, Mea Hurahim, over the valley voices are singing bells are a ringing dance Everyone dance! Come through the valley, run through The clover harvest is over Dance, everyone dance! Dance where the corn was high Under a golden sky Dance where the wine was worn, Dance, everyone dance! Twirl and turn about Lift up your hands and shout down hands Skip a long dance, everyone dance! Turn left!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 Dat was Hava Nagila. Marcel Salomon. Uh, zo meteen ga ik... Uh, Jan maar even in de uitzending halen. Om te horen wat de laatste nieuwtjes... uit Zandvoort zijn. En voordat dat gaat gebeuren... gaan we naar een stukje crossover. Luisteren. Crossover. Van de ene naar de andere stijl muziek. Louis van Dijk met zijn trio. Met uh, uh, Frits Landersbergen... op drums. En met... Uh, uh, nog een aantal uh, vrienden en een stringkwartet, oftewel een paar violen en cello's. En ze brengen een crossover, een jazzy uitvoering van het nummer van het, uh, de aria van Mozart, Vojke Sapete. En dat was Louis van Dijk. Een goeiemorgen, morgen, Jelmer. Goedemorgen, daar ben ik weer. Daar was je weer. Aan het begin van een nieuwe, stralende week, zo te zien. Uh, ja, qua weer inderdaad wel. Ja. <laughs> ja, vertel, wat heb je op deze maandagochtend uh, ons te melden? Nou, gelukkig niet zo uh, zwaar nieuws. Dus uh, ik heb drie itemtjes en. Uh... ...is uh, allemaal wel positief. Dus, uh, Goed zo. Laten we maar meteen, we maar meteen beginnen. Allereerst, uh, ja, er wordt langzaamaan steeds weer meer mogelijk... ...want sinds zaterdag mogen ook, mogen ook de strandwachters in Zandvoort... hun strandbedjes weer uh, in gebruik nemen. Wel onder enkele voorwaarden. Uiteraard uh, dat de anderhalve meter afstand tussen de bedjes kan worden verzekerd... ...en uh, er zijn natuurlijk ook extra hygiënemaatregelen getroffen... Uh, eerder was het al bij een aantal strandtenten mogelijk om uh, af te halen, eten en drinken. Maar nu zijn er dus ook bij uh, de meeste daarvan ook weer mogelijk om... Uh, te, uh, zijn er ook weer enkele zitplaatsen mogelijk. Dus uh, ja, mocht u er de komende week nog lekker op uitgaan met het lekkere weer. En uh, wilt u toch even eruit. En gaat u toevallig naar het strand, sla dan zeker de strandtenten niet over. Want uh, die uh, moeten langs... We gaan beginnen, zou ik zeggen. Ja. En die kunnen onze klant DC wel gebruiken. Ja, zeker. Uh, dan heb ik nog het volgende. Sinds vandaag zijn bibliotheken van Zuid-Kennemerland weer begonnen met uh, het openen van hun vestigingen. Uiteraard zijn er enkele maatregelen getroffen om te voldoen aan de richtlijnen van de overheid. Uh, dus een paar dingen op een rijtje, wat u kunt verwachten als u weer naar de bibliotheek gaat. Ehm... Uh, zo zijn de catalogus, pc's uh, waar u de, het aanbod van de vestiging uh, qua boeken en zo uh, kan inzien. Die zijn niet beschikbaar. Ook de toiletten en horeca's zijn gesloten. Computers, uh, leeftafels, studieplekken en andere zitplekken in de vestigingen kun je voorlopig nog niet gebruiken. Uh, kranten en tijdschriften zijn tijdelijk ook niet uh, uh, te leen en ook niet mogelijk om deze te lezen in die bibliotheek. Wel zijn de medewerkers uh, uiteraard weer aanwezig voor, vragen, voor antwoorden uh, op de vragen. En natuurlijk ook advies over de verschillende boeken die ze aanbieden. Wel kan het natuurlijk langer duren. Die servers schrijven ze ook zelf op hun, op hun site. Omdat ze natuurlijk ook moeten rekening houden met de afstand. Uh, even kijken. Er zijn ook extra uh, maatregelen betrokken... Uh, het aantal mensen dat in de vestigingen mag komen. Een beperkt aantal bezoekers tegelijk naar binnen mag. Uh, als er te veel bezoekers binnen zijn... ...dan wordt aangegeven om te wachten bij de ingang. En uh, er zijn ook mandjes uh, in de bibliotheek... ...en dat wordt aangeraden om altijd, uh, die mee te nemen naar binnen. Uh, er mag één kind naar binnen onder begeleiding van één volwassene... en uh, Ieder uh, individueel persoon neemt een eigen mandje mee bij binnenkomst. Ook zijn er uh, looproutes aangegeven in de vestigingen. Dus dat, dat wordt ook uh, geadviseerd om die uh, te volgen, zodat uh, de veiligheid uh, gewaarborgd kan blijven. Uh, vandaag zijn de bibliotheekvestigingen Haarlem Centrum, Noord, Schalkwijk, Wennebroek, Heemstede, Bloemendaal en Hillegom weer geopend. De vestiging in Zandvoort opent zaterdag van 10 tot 5 uur. En meer informatie uh, over de specifieke vestigingen en ook de openingstijden voor de komende weken vindt u op www.bibliotheekzuidkennenbeland.nl uh, uh, Dan heb ik nog als laatste natuurlijk nog steeds uh, de 3D virtuele tour door het Zandvoort Museum. Nu natuurlijk nog met uh, de Formule 1-expositie. Zeker een aanrader om die nog eens te gaan bekijken. Want de laatste weken van die expositie zijn alweer uh, aangebroken. Dus uh, mocht u die nog willen bekijken, bekijk dan uh, Dat kan op de website van het Zandvoort Museum. En daar is ook uh, allereerst een introductievideo over uh, de 3D virtuele tour. En daar vindt u ook het linkje naar dat u die kunt bekijken. Dus dat is zeker een aanrader, uh, mocht u daar interesse in hebben. Nou, dat, uh, dat was het weer. Nou, hartstikke bedankt, Jelmer. En we spreken ja. elkaar morgen weer. Ja, helemaal goed. Tot, Tot dan. Hoi. van deze fantastische zingende... Ernestine Anderson, langzaam weg. U herkende het nummer natuurlijk. Mercy, mercy, mercy. Een prachtig jazzy soulnummer. Dan heb ik wat Spaans klaarstaan... van de Spaans-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse zanger... Mark Anthony. En hij gaat zingen... Esteloco loco que Mira Oftewel... Deze gek die jou maar steeds staat aan te staren. Mi destino y que tienes otro amor Por mi parte no hay problema aunque rompas mis esquemas aunque cada vez que te hable mi cuartada solo esquive tu mirada y poco a poco volviendo un ser irracional y amarte entero hasta el final a mi Sé que no eres mi destino, ni siquiera me obsesivo. Por mi parte no hay problema, aunque rompas mis esquemas, aunque cada vez que te abren mi guardada, solo esquive tu mirada y a Dat was Mark Antony. Toen ik eh, afgelopen weekend heerlijk in het zonnetje met mijn vrouw... in een sloepje op de west Plassen aan het varen was... moest ik ineens denken aan eh, dat lied met het Duitse titel... Woggenend und Sonnenschein. De Duitse bewerking van Happy Days Are Here Again. Voor het eerst uitgebracht al in de jaren 20 van de vorige eeuw door de Berlijns-Joodse Close Harmony Group... de Comedian Harmonists... die in de 30 jaren natuurlijk uh, gesmeerd zijn uit Duitsland. Uh, konden daar niet langer blijven... maar waren in de jaren daarvoor mateloos populair in Berlijn. We gaan luisteren naar Wochenend und Sonnenschein. Wochenend, Sonnenschein... meer ongelukkig te zijn... Alter brauche ich nicht so glücklich sein, Hochnehde und sonnenschein. über uns die Lärchen zieht, sie sie genau wie wir einig, alle Vögel stiben Fröhlichkeit, Pochen in uns ohne Scham, kein Auto, keine Chance. Dat hij in het wild duur is, en duurder, God drukt schenkt uns ja in Nu sechs Tage sind er doch am siebten Tag du. Am siebten Tag zu tun. Wochen, und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum Glücklich sein. Wochenend, oh Sonnenschein, über ons die Lehrche zieht, die singt genau wie Alle stimmen, Schein, kein Auto, keine Chaussee und niemand in unser Nähe. Auf im Wald mure ich und du will oh Herrgott, röt dein Auge zu, denn er schenkt uns ja zu unglücklich sein, doch ein Und dann mit dir im Wald allein, weiter brauche ich nicht zum Glücklich sein, Wolfenn und Sonnenschein, über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir ein Lied, alle Vögel Stimmen fröhlich ein, Wolfennt und Sonnenschein, keine Auck und eine Chance. En dat waren de comedian harmonist wochenend und Sonnenschein. ja ik zei u, ik was lekker aan het varen... maar op een gegeven moment als je aan het varen bent... dan moet je ook weer terug, terug naar de kust. En wie zingt dat beter daarover dan Maggie McNeil... Het is, maar er is iets mis Hoe zou dat komen? Hier loop ik alleen Niemand om me heen In mezelf te doen zo sterven de klanken van Maggie McNeil met Terug aan de Kust langzaam weg. Het loopt tegen elven. Nog tijd voor één plaatje. En daarvoor gaan we even naar Portugal. Een uh, fantastische zangeres daar. Velen van u zullen haar naam waarschijnlijk kennen. Christina Branco. De generatie na Mercedes. Uh, die ook natuurlijk uh, fantastische fado zong. Maar hier gaan we luisteren naar... Christina Branco met un fado, palabras minhas, oftewel een fado met mijn woorden. Dat